Your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon, Jarno van der Wielen. Acht minuten. <coughs> Sorry, ik ben allergisch voor goede beats. Dus daarom krijgen nu de beste beats tussen 12 en 1 en het leuk is. Jij bepaalt de playlist. We vullen samen de USB-stick van Hielke Boersma. Welkom bij een uurtje Mix Marathon Requests. Kom maar door. Wat wil je horen via de app van Slam? We beginnen met de X-Grand Slam. Dit is Bassa Magnetic. Aangevraagd door Henk op kantoor. Ik ga naar de muziekspotter, de muziekscout van Nederland. Ik ga naar Merlin. Merlin, hoi. Hoi. Ik hoorde hem gisteren en ik dacht van, nou, die moet ik even doorsturen. Nou, zo is het. Waar hoorde je hem? Op TikTok. Kijk eens, kijk eens. En hoe oud ben je? Nou, ik zit wel in de oudere generatie. Ik ben oh, 55. Oh, kijk eens Waar? hier. Maar jong dat... van geest en hart. Juist, kijk. 55, dat is de nieuwe TikTok-generatie. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Nieuwe 35, hè? En zo is het. Ontdekt op TikTok. Nou, welke mag ik erin gooien voor je? Ja, Hugh yeah, girls, uh, Hoe heet dat? Bam Bam uh, Jamaica. Bam Bam Jamaica. Gaan we doen. Lekker op naar de zomer. Ja, dankjewel. De, de Slam. De slam. Rock Marathon. Mix Marathon Request. het via de app van Slam en ook lekker bezig. Boers, Maar we vullen samen zijn USB-stick. Wat wil je horen? Dit uur bepaal jij wat, ja, wat mag, wat moet, wat urgentie heeft om de billen te laten trillen, of mensen op te laten staan bij heel kantoor. Kom maar door, via de app van Slam. Welkom bij Mix Marathon Request. We gaan naar de request van Remco. Zou je voor mij alsjeblieft rain kunnen draaien van de man met de engste lach van de wereld? Ah. Hij is terug met nieuwe muziek. Fisher, dit is Rain. Op een zonnige... Ach, zonnige -achtige dag... I want to show you my good. I want to show you what I'm capable of. I want to show you what I'm capable of. I want to show you what I'm capable of. You silly little freak. wel tijd. Misschien is het wel tijd om slemluisteraar Bob aan het woord te laten. Bob, goeiemiddag. Nee, uh, Jarno, goeiemiddag. Hey, goedemiddag jongen. Hey, um, de zonnestralen die schijnen weer lekker door ieders raam. Dat betekent, uh, je zei net ook al, van, uh, wat doe je binnen, je moet lekker het terras op. Nou, uh, dat, dat gaat zeker goed komen, ben maar niet bang. Maar um, wat zou jij bestellen op dat terras? Want het is zomer, dan, dan gaan we van de latte macchiato's en de chai lattes gaan we naar iets anders. Maar wat moet ik nemen dan? Ja, ik zou zeggen, joh, dan nemen we gewoon een heerlijke gin tonic. Och. En, dan, uh, ja, en dan de naam uh, Bob erin, dus lekker de Bobby's van. Oh, de Bobby's. ja, maar dat doen ze wel altijd mixen met komkommer. En dat vind ik vies. Ja, dan ben je wel een heel een klein beetje een raar mannetje. Ja, dat is ook wel zo. Maar goed, ja, dat uh... ja. staat ook in ja, mijn paspoort. hè? Uit, <laughs> Ik ga lekkere bobby's drinken op, uh, op jou vanavond, jongen. En uh, dan doe je er eentje met me mee. Welke mogen wij erin gooien? Waar is het tijd voor? Ja, mooi in ons man. Nee. Volg ons, joh. Ah, it's the time. Gaan we gooien in de fiche Remix. Dankjewel. Zo, jongen. Bedankt, maat. bedankt. Ja, <laughs> Maar dan in de versie van Rode Motor hoorde je in de mix. We gaan er nog eentje doen. De laatste van Mix Marathon Request is voor Stan. Zijn eerste appje ook via de app van Slam. Denk daarvoor. We gaan voor Odie Mel. Zij hier, Mix van de Cardigans. Dit is mijn favorite game in de mix. Weer met de laatste, Odie Mel. En mijn favorite game: Mix Marathon Request met Hilke Boersma. Sorry, ik was deze week verkouden. Dus iedere keer als ik een beetje enthousiast word, slaat mijn stem over. Zal ik het nog één keer proberen? Hilke Boersma! Nou, hartstikke goed. Tijd voor de populairste track voor komende week. Wat wordt de Grand Slam voor deze week? En hij komt uit de hoofdstad. Onze grote vrienden uit Amsterdam. De grote vrienden van Another, die nog een uitverkochte show gaven in de AFAS Live, hebben hem te pakken. De populairste. En je hebt zomertracks en je hebt zomertracks.